een Klomp met het NOS-journaal. Informatie over Donald Trump in handen heeft. Het Kremlin heeft het over een politieke heksenjacht. In documenten die gisteravond uitlekte... zou onder meer staan dat het campagneteam van Trump... voor de verkiezingen veel contact heeft gehad met de regering in Rusland. De FBI onderzoekt nog of die informatie klopt. Minister Bussemaker wil dat er dit jaar... 100 vrouwelijke hoogleraren extra worden benoemd. Ze trekt daarvoor eenmalig 5 miljoen euro uit... Nu is 17% van de hoogleraren in Nederland vrouw en dat vindt Bussenmaker te weinig. Dit jaar is het Johanna-Westerdijk-jaar. Westerdijk was 100 jaar geleden de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. Bussenmaker grijpt het Westerdijk-jaar aan om universiteiten aan te sporen om meer vrouwelijke professoren te benoemen. De vereniging van universiteiten had al een streefcijfer van 200 extra vrouwelijke hoogleraren in 2020. Daar komen de 100 van Bussenmaker nu bovenop. Politieke partijen moeten tijdens de verkiezingscampagnes eerlijker zijn over de problemen in de zorg. Dat vindt een groep artsen, bestuurders en hoogleraren. In een manifest roepen ze politieke leiders op om zich uit te spreken over concrete keuzes voor de zorg, zoals het verminderen van bureaucratie. Volgens de actievoerders ruziën politici nu te veel over populaire onderwerpen, zoals het verlagen van het eigen risico. In het schandaal rond de Zuid-Koreaanse president Park... is de topman van elektronica-concern Samsung verdachte. Topman Lee zou geld hebben gestort in liefdadigheidsorganisaties... van de adviseur van Park, in de ruil voor steun van de president. Vorige maand werd hij al verhoord in een parlementszitting. Hij gaf toen toe een bedrag te hebben gedoneerd... maar hij ontkende dat hij daarvoor iets heeft teruggekregen. Het weer vanochtend regen, vooral in het noorden ook veel wind... met zware windstoten...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 As soon as we walk in. Show out of wearing Cuban mix. Yeah. The sign of mix. Yeah. finest shoes. Woo -woo. Don't look too hard, might hurt yourself. No, no to get the color red, red. the blues. Shit. Woo. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep, Keep up. up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be choking. Keep up. Players only, ain't. Come on, put your biggest rings up to the moon.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 Kop tv hem tekst tv op kanaal 45 6.9 pent we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 Y'all the sick I'm yeah. Oh!